グミはラップのファクアイとフォンズはワクフォンズはシェイフ Schrift is leeg en je baalde omdat je faalde. Kwam muziek en taal, vroeg Abraham aan mij waar ik de mocht het haalde. De m e g a l a u w e brainpower kan je niet tegenhouden. En als een meisje mij niet dik, dan dik ze zeker vrouwen. Rap, peuter, wij zijn jullie grote b r o e r s en t e v e n s ouders. Je zoekt je richting, wil een gids, p a k de gele gouden. Hip-hop, zwaargewichten en jij kan voor g e m e t e r s h o u w e n Mr. Feature, nou,、uh, wat kwam je mij dan tegenhouden? Nog veel meer dan her en der. En joh, dus ga maar na van underground tapes. Tot p l a t e n multiplatina met je praatjes. Ik ging er niet in mee. En nee, als ik freestyle, dan klinkt dat niet als mijn LP. En heb jij je d o u b t laat het me koud. Je hebt geen c l o u d Bovendien klink je zo boud, je album g e e n hout. Yo, yo, yo. Dit is de fucking eerste album met m o j n homeboy brainpower, Don't a Brain Power, y'all. Doe m t e r geen brain. Ik wil een big up geven aan al die homeboys in de triple X. Whether you're B-boy, whether you're MC, whether you're rapping. Yo, it doesn't matter. Deze shit is voor jullie. Voor alle homeboys die h e b b e n gewacht, voets, tricks of pa's. Yo, yo, pak ze maar. Luister gewoon, hoekje met een battle b e l o o n Ik w e r w e l je over de telefoon, een battle. 俺たちの人たちの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけよ s e したら、俺 l ちの顔を見つようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たちのとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たの顔を見つけようとしの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、俺たちの顔を見つけようとしたら、 Voordat iemand zegt, yo, brain is the shit. Ik ben die ziekenrijn verspreiden, f u n k y beat bereiden. En v o l verdwaalde a n en t i z e n veelzijdig b e g e l e i d e r Populair e s p o c k in Molgaat, dat vergokt op veel pleinen. Scan alles wat ik zie, net als Night Rider, de perfectionist die jinx. Nooit ben ik haast tevreden. Rap alles met de adem van mijn naaste overleden. En ik zie je zweten als je vraagt, yo,、uh, what the deal? Door mijn eigen brain,、ik、gooi mijn hart en ziel op v i n y l i e voelen dat het real is, wou nou weten wat d a n deze f e e l is. Maar mijn DJ doet routines met v i n y l dat g e s i e l d is. Ook al als het nog aan de wand hangt, terwijl het de. ブ rrr。 ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンフ expertise van een oprecht artiest、de beste MC。メ e リー、het doet de resten niet, provoker rap, a n t i o c e n rap, c o n s e r v e r e n meesterwerk in de lab. Terwijl jij iets mediocres c h e c k dig het als geologie, want over t i e 0 jaar heb ik een catalogus en jij kretologie.legologie, dat is de kunst van het niet zeggen. terwijl ik groei in het iets over beat zeggen. t is niets minder dan gevaarlijk e x e m p l a r i s b r a i n p o w e r know-how, l e g e n d a r i s